Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Iraanse marine heeft nog maar een paar kleine schepen over, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij dreigt die schepen te vernietigen als ze ook maar in de buurt komen van de Amerikaanse zeeblokkade van Iran. Die ging rond vier uur Nederlandse tijd in. Daarmee heeft Amerika alle Iraanse havens in de Persische Golf, de Straat van Hormuz en de Golf van Oman geblokkeerd. Trump besloot daartoe na het mislukken van de gesprekken tussen de VS en Iran in Pakistan. Het kabinet wil voor de zomer excuses aanbieden aan vrouwen... die in de tweede helft van de vorige eeuw werden gedwongen om hun pasgeboren baby's af te staan. Dat gebeurde tot 1984. De zogenoemde afstandsmoeders stonden vaak onder druk van hun familie en van de kerk... maar ook van instanties als de Raad voor de Kinderbescherming. Het gaat om ruim 13.000 vrouwen en 15.000 kinderen. Staatssecretaris Van Brugge noemt de excuses van de overheid aan de moeders en de kinderen... een startpunt voor erkenning van het leed. GroenLinks p van PvdA mag als progressief Nederland, kortweg Pro, meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft de kiesraad besloten. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer moet nu bekijken of de fractie in het parlement ook al de naam Pro mag gebruiken. En uiteindelijk beslist de hele Tweede Kamer daarover. Het besluit van de kiesraad betekent niet dat Pro ook onder die naam mag meedoen aan provinciale en lokale verkiezingen. Er zijn ook andere partijen die Pro gebruiken in hun naam. En die hebben daar de oudste rechten.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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Vijf kilometer en dat kost je 20 minuten extra. Een kwartier lang rondeweg ben je op de A9 naar Alkmaar... tussen Aalsmeer en Knopendvelzen. Dat komt door een auto met pech. Op de A10 Zuid naar de A10 West... tussen Amsterdam Centrum en de afrit Slotenvaart een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En op de A10...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 For a seat by the window, that sleeps all the way. What can you say? I passed that station, no need explanation. Her eyes on the moon. They're late for the life they already live. You can never arrive when you're walking in circles. A typical thing that you'll say, she's alright. I'm in for a hell of a ride. by the window Het oh, wordt weer knippen straks bij de, bij, bij, de, bij de samenvatting. Of tenminste bij de uren. Want ik denk, hé, hey, ja het in één keer op. Ja, uh, we hebben natuurlijk ook gewoon een radioprogramma. Maar uh, ja, het was een beetje heel leuk. Want de gast van vanavond die komt net uh, binnen. En ik denk, hé, hey, er gebeurt niks meer op die radio. Ja, ja dan moet je natuurlijk wel uh, de radio in de gaten houden. Want anders wordt het stil. Um, alternative de vanavond op 9 april. En we hebben weer een uh, live optreden. En die is van Meesis. En die kennen we natuurlijk nog van popronde 2025. En uh, dat uh, zullen we dan ook. Ja, straks tussen 8 en 10 zullen we dat dan gaan, uh, gaan vragen. En uh, Meester zal sowieso een aantal nummers laten horen. Hoeveel dat er zijn, dat uh, gaan we straks allemaal afwachten. Dus, uh, dus dat uh, gaat hij straks uh, allemaal doen in het uh, tweede uur. En het derde uur, dat zullen we dan ook wel weer gaan vullen met uh, de nodige materiaal. In dit eerste uur sowieso een gesprek met Xilia, en dat gaat over de EP Glow. En dat uh, ga je straks horen, dus uh, dat uh, komt straks nog uh, voorbij. En er zitten ook een aantal nieuwe singles in. Ik heb niet alles, maar uh, wel zoveel mogelijk. Uh, deze, die is al een tijdje onderweg, en die is van Christy, en dat nummer dat heet Can You Hear It? In the quiet of the night in the rhythm of the tides in the prelude to morning light a melody echoes through time it's powerful when the It has the quality to touch your soul. There's a symphony in a single. My calm is hard. Heeft dit geleidelijk aan uitgebracht eerst een deel van de EP op vinyl en daarna volgde er nog een EP op een vinyl en dat was een heel album. En sinds afgelopen week heeft hij het hele spul, de hele Zwicky online gezet, deze Patrick Oxener die we kennen van Herbs. Excellence Adventure, uh, Dat is die band uh, van uh, Anto Leijdekker uh, en consorten. Daar maakt deze Patrick Oxener dus ook deel van uit. Maar ik kan zelf ook nog wat. En dat heb je net kunnen horen met In Between Songs. Uh, album en uh, EP's moet je me nu even niet vragen. Want dat uh, heb ik even niet uh, zo even op de bovenkamer uh, zitten. Dus dat is de reden waarom ik het even laat met dat hele verhaal. Uh, maar je kan het zoeken. Uh, Oxener schrijf je met O-X. En dan... S-E-N-E-R. En dan uh, vind je het wel. En dan zie je ook dat er inderdaad twee van die EP's zijn. En dat is dus nu een compleet album. Nu ook digitaal uh, te vinden. En dat is natuurlijk het meest uh, belangrijke. Dat hij het eerst even voor uh, de achterban heeft uh, gedaan. En daarna uh, voor de rest uh, van, de, van het uh, volk. Christy hoorde je ervoor met uh, Can You Hear It. Vorige week had ik uh, de mogelijkheid om als eerste de single van Melanie Ryan uh, te laten horen. En diezelfde Melanie Ryan die komt komende zaterdag uh, bij de collega's van RPL Woede op uh, de radio. Want uh, dan mag zij ook daar de nieuwe single live laten horen. Uh, we zijn uh, toch nog eventjes aan het afvragen. Is het leuk om Melanie ook weer uit te nodigen? Want uh, er moet natuurlijk wel aanleiding zijn om dat te doen. Uh, en er moet er natuurlijk ook het uh, nodige materiaal. Maar dat komt er inmiddels wel aan. En uh, een van die nieuwe singles die we dus vorige week voor het eerst mogen laten horen is Bless Your Heart. Nou, dit is natuurlijk niet de, de bedoeling, want dit is een, uh, een vooropgenomen uh, verhaal van Exilia. En die moeten we nog even laten wachten. Ik denk, hé, hey, dit is helemaal Melanie Rye niet. Uh, ik heb het idee dat het uh, weer zover is dat het, het, het systeem weer de, de nodige eigenwijze trekjes begint te vertonen. Want ik druk toch echt op één dingetje. En op een, een of andere manier gaat dat dus weer niet goed. Nou, huppatee, Dus even de, de nieuwe single van Melanie er even bij pakken. Want anders dan. Uh, bless your heart for Breaking Mine. Dat is nu uh, de single die je gaat horen, dus die ga je nu horen. En daarachter gaan we wel even kijken of we Exilia nog aan het woord kunnen laten. Everything became so clear You drove up into the sunset Let me there with your tire tracks Took a while for the We hebben nog even wat tijd over, dus we moeten daar nog even mee wachten met dat hele verhaal van Exilia. Maar uh, we hebben dus net Melanie Ryan laten horen. Um, we gaan uh, gewoon even verder met, uh, met alles uh, wat er uh, nog samenhangt. Want, dit kunnen we ook even laten horen. Want wat is het geval? De heer P.J. Bond gaat op 12 april, dat is komende zondag, gaat hij zijn album show uh, doen in de PX in Volendam. En dat album, dat heet Coyote, The King of the Island. En dat nummer, wat uh, onder meer ook te vinden is op dat album, is ook zijn laatst verschenen single. En dat is What the Hell Am I Supposed to Do? Is it really true what they say? Is this really what you accuse me of? Are you ready for a Pyrrhic victory? I'm not sure you understand the odds. Are you ready to lose it all, at the risk of being wrong? Will you end up without friends or love? Will you end up at all? I remember in Italy, the sun beating down on the waves Talking Socrates over sardines, with you my mind was always at ease There's a true artist temper there, but the fire may run too high Guess I was bound to end up without your love But with great peace of mind What the hell am I supposed to do To prove my lasting love to you You took my heart and broke it in two One day you'll be sitting in your rocking chair and your sunburned hair, And you think of me, how I loved you so and how I tried to get through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 Now I try to get through Get En dan zijn we een beetje toegekomen. Aan het moment dat we dus dat uh, verhaal van Exilia laten horen. Want uh, ja, dat had ik, uh, van de week heb ik dat opgenomen, dat uh, gesprek. Gaat over de EP, uh, Glow, die al meer dan een week of twee, drie uit is. Maar er zit natuurlijk nog een, een heel verhaal aan vast. En dat kan ze beter natuurlijk zelf uh, vertellen. Maar we beginnen met Ador van uh, die EP. Dan hoor je het uh, gesprek. En uiteraard hoor je natuurlijk ook het titelnummer van, het, van de EP. Motion in my mind Got that animal appetite Starving, let me have a bite A bite Don't be, don't be shy You've been looking for me all night Guess we both know why We luisteren naar Adore En dat is een van de singles die op de EP Glow staan. En we hebben Carlotta Buist, oftewel Exilia, aan de telefoon. Hallo. Hé, hey, alles goed? Ja, ja, met mij prima. Maar ik uh, kan het ook aan jou vragen. Ja, met mij ook zeker. Alles goed. En ik ben heel trots op uh, de EP die nu eindelijk uit is. Ik heb ja. er heel hard aan gewerkt. Ik ben heel blij dat hij nu eindelijk uh, Overal is. Ja, en dan is de vraag, wat uh, ga je ermee doen? En wat zijn de reacties al op de EP die je uit hebt uh, gebracht? Want jij is al een, denk ik, een week of twee al uit. Toch? Ja, ja en ongeveer twee weken uit. Ja, het hangt er vanaf, uh, uh, vanaf wanneer dat we het, tellen, wanneer dat het uit hebben. Ja, ja, precies. Ja. Maar goed, uh, laten we zeggen, het is eind, eind maart. Dat, dat is het al. Ja, inderdaad. Het is dus eind maart uit. Um, en ja, ik heb wel veel leuke reacties. gekregen. heel veel mensen die uh, mij al eerder hadden live zien spelen. En uh, die heel benieuwd waren eigenlijk naar hoe het dan uh, gaat het klinken als het dan eindelijk uitkomt. In de volwaardige producties en die nu eindelijk hebben beluisterd en die het heel erg tof vinden. Um, en ik heb er ook hele leuke plannen mee. Want we gaan ook op tour, mijn bent en ik. Um, en op 1 mei staan we in Sinnesville in Amsterdam. Dus daar gaan we ook de EP... Live ja, uh, dat is, uh, is Tol is voor jou een overbrugbare afstand, want je woont nog steeds in Amsterdam, toch? Ja, inderdaad, inderdaad. Het is wel perfect voor iedereen die, in, uh, Noord-, die zich in Noord-Holland bevindt, dat ja. ik zeg, kom ook naar Tol. Ja. En dan gaan we samen feesten en dansen en zingen. Ja, want uh, Glow, uh, dat is natuurlijk je eerste, ja, eigenlijk je eerste EP die je uit hebt uh, gebracht, want hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Ja, ik ben er best wel lang mee bezig geweest eigenlijk. Um, ik denk ook wel omdat het het eerste project was. Dus je moet een beetje zoeken hoe je het allemaal gaat aanpakken en met wie dat je gaat werken. Um, dus ik, ik hoop wel dat het in de toekomst allemaal iets sneller en soepeler gaat gaan. Um, maar aan het door bijvoorbeeld, daar heb ik eigenlijk vier jaar geleden geschreven. En dan sommige andere nummers twee jaar geleden. Uh, en dan ja, hebben we gewoon heel lang gewerkt aan het de productie en echte sound exact zo krijgen als hoe ik eigenlijk wilde het gaat klinken mm -hmm. en dat was best wel een zoektocht in het begin van oké okay, uh, hoe die? hoe elektronisch gaan we het maken um, en uh, ja, we zijn er geraakt en nu is het eindelijk af en uh, ja, het is best wel gek soms om het nu te promoten omdat het eigenlijk al twee jaar geleden of vier jaar geleden soms zelfs geschreven is, ja. maar eigenlijk dus vind ik dat ook wel weer net leuk, omdat dan het nummer mij eigenlijk weer terugbrengt naar de energie die ik toen voelde... en dat ik dan weer eigenlijk diezelfde getrevenheid en intensiteit in mezelf weer kan opwekken. Dus het is ook een beetje een herinnering aan die emoties die ik vroeger voelde. Ja, want dat is, want dat is natuurlijk ook meteen de vraag. Want dat zit je natuurlijk in een bepaald tijdsbeeld. Dus op dat moment was dat de vibe of die energie of dit, dat gevoel wat je op dat moment had... In, in, die, ...in die tijd toen je die, die nummers schreef. Ja, inderdaad. inderdaad, En dat is dus best wel raar. Hoor. Want bijvoorbeeld... Um, ...Dance Danger had ik geschreven... ...in een hele gedreven... stekere periode van... ...oké, okay, ik ga ervoor... ...ik uh, kan krijgen wat ik wil. Um, en dan eigenlijk... toen ik het uitdraag... ...voelde ik mij iets meer van... Um, ...ja, iets minder zo gedreven... ...en iets minder... Zodraad krachtig. Maar dan vond ik het ook weer net mooi om dat nummer als een herinnering te hebben. Van oké, okay, die energie zit wel in mij. Ik kan dit weer opwekken. Ik kan mij weer zo voelen als ik dat wil. Dus het is ook een beetje een soort houvast voor mij. Om terug in dat zelfvertrouwen te zetten. En daarom noem ik het eigenlijk ook soms empower pop, Omdat ik wil de mensen naar luisteren en zich empowered voelen. Um, en ja, dat ook al voel je je niet altijd zelfzeker of... Of um, intense of wat dan ook. Dat je toch die energie kan opbrengen door naar die muziek te luisteren. Ja, want dat is uh, precies ook uh, de omschrijving die je nu net zelf geeft. Hè? De, de empower pop. Maar dan uh, is de vraag natuurlijk. Uh, waar is die uh, op gebaseerd? Uh, wat, wat is de inspiratie geweest om juist dat geluid naar voren te brengen? Um, ik denk dat ik veel van de muziek ook heb geschreven... Um, om omdat ik eigenlijk um, een bepaald gevoel niet, niet zo goed kon omarmen, maar er wel behoefte aan had. Dus dat ik eerst ging zitten om te schrijven en dacht: van oké, okay, wat speelt er allemaal in mij? En wat zijn dingen die ik moeilijk vind om te uiten, om naar buiten te brengen? En van daaruit zijn eigenlijk de thema's tot stand gekomen. Bijvoorbeeld, uh, door is meer tot stand gekomen omdat ik het moeilijk vond destijds om mijn sensualiteit te uiten. Of uh, bij Glow... Um, had ik iets van, oké, okay, ik heb behoefte om uh, even alles eruit te gooien, om te zijn van, oké, okay, ik wil iemand zelfsteker en standvastig zijn die zich niks ervan aantrekt als uh, mensen over haar roddelen. En ik wil iemand zijn die voor mijn dromen gaat. En dat ik eigenlijk daardoor ook... ...die dingen op die manier, heb, de muziek op die manier heb geschreven. Want ik wil dit soort persoon zijn, ik wil deze kant uit mezelf naar boven halen. Dus ik wil dat deze muziek eigenlijk een vast wordt voor mijzelf, Dat ik telkens wanneer ik wil weer in die energie kan teppen. Ja, uh, kunnen we dat ook een beetje omschrijven als toch optimistisch positief ingestelde muziek? Wat de wereld misschien wel nodig heeft vandaag de dag? Ja, zeker. Ja. ja, ik probeer wel echt vanuit uh, optimisme te schrijven. En ik probeer een soort positieve houvast te creëren met mijn muziek, dat klopt zeker. Ja, uh, dan is natuurlijk de vraag, want uh, je, je doet het natuurlijk op 1 mei in Sinetol in Amsterdam. Maar uh, hoe zit het met uh, het thuisland? Want je komt uit Gent, uh, bijvoorbeeld daar. Uh, is, zijn er al Gentse radiostations of muziekplatformen die jou al hebben ontdekt hier in Nederland? Uh, bedoel je, in Nederland? Of nou, meer in je eigen land natuurlijk, hè? in uh, dat op zich. Want je, uh, ja, ik bedoel, je werkt vanuit Nederland. Dus dan is de vraag, hebben ze dat in België en in Vlaanderen dan ook al door? Ja, ja, zeker. Um, er is een uh, muziekblad, Luminous Dash. Mm -hmm. uh, en uh, die publiceren wel vaak over mij. Die zijn wel op de hoogte van alles. En uh, ik ga ook een paar shows spelen in Gent, in mijn thuisstad. Mm -hmm. Dus uh, we doen een soort release party en show... In Vonk, um, in een café, muziekcafé uh, op de Vrijdagsmarkt, dus echt in het centrum van Gent. Mm. Uh, hele mooie plek. En uh, we gaan ook spelen in een uh, vinylwinkel in Gen X Record Store in Gent. Uh, ook een super sfeervolle plek met hele leuke lichten. En je kan er ook een drankje doen, maar je kan er ook platen beluisteren en kopen. Dus, um, dat wordt wel echt goed gevierd ook daar. Ja, dus uh, men heeft er wel degelijk uh, ja, lucht van gekregen... dat jij hier in Nederland actief bent en uh, muziek aan het uitbrengen bent. Dat is even kort samengevat wat ik uh, hoor uit jouw mond. Ja, ja zeker. Ja, uh, in Gent hebben ze het ook wel door uh, dat ik hier in Amsterdam muziek aan het uh, uitbrengen ben... en volop bezig ben. En ik keer ook regelmatig nog terug naar Gent... Dus, uh, ja, het is een beetje allebei de plekken op de hoogte stellen waar ik bezig ben met muziek brengen en schrijven. Ja, Sprengen, ja. Uh, nou we hebben het al aangestipt, hè. 1 mei tol. Uh, dan is natuurlijk nog uh, de vraag, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, je kan mij vinden op uh, Instagram. Instagram. Dus uh, daar ben ik eigenlijk underscore exilia underscore, dus je schrijft het als X-C-E-L-I-A. Mm. Um, en op TikTok ben ik eigenlijk onder dezelfde naam ook te vinden. Uh, dus daar waar ik momenteel te vinden ben, we zijn nog aan het werken aan een website, dat komt er nog wel aan. Maar dat is er nog niet, maar op dit moment kan je mij op uh, alle socials vinden. En natuurlijk ook op alle streaming platforms, zoals Spotify, Deezer. Uh, daar kan je mij ook gewoon vinden onder de naam XCBIA. Duidelijk, dan laten we ook nu het titelnummer van de EP horen. It's a win-win when they think me loose. Guess they like them, be left a confused. See I won't me by a bruise I get what I want, no excuse I got that glow of glow <laughs> Glow got glow, glow, a glow, a glow, a glow, a glow, a glow, a glow, I glow, a glow, a glow, a glow, a glow, a glow, a glow, I glow, a glow, I glow, Cut that glow up Met het uh, nummer Glal. Dat is het de titelnummer van de, de EP. En daarvoor natuurlijk het uh, uitgebreide gesprek. Uh, wat ik uh, met haar had eerder deze week. En dat ging natuurlijk onder meer over die EP. En natuurlijk of dat ook een beetje geland is in haar eigen land. Want ze komt oorspronkelijk uit België, uit Gent. Daar komt ze vandaan. En ze woont nu alweer een tijdje in Amsterdam. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met Marta Arpini. Die uit Italië afkomstig is. En nu ook al een tijdje in Amsterdam woont. Of een beter voorbeeld. Luc Nijman. Die we hier ook regelmatig hebben. De Nederbrit uit Amsterdam. En daar is Exilia dus eigenlijk ook een beetje een voorbeeld van. Zo moet je het ongeveer in die uh, orde van grote bedenken. Um, deze week, of beter gezegd afgelopen week... is uh, de, het album Water onder de Brug van Just verschenen. We hadden er al iets eerder over verteld... over uh, wat hij uh, wat allemaal heeft uitgebracht. Maar nu is het dan compleet het album. Eén van de drijvende krachten... Achter dat album is bijvoorbeeld Steven Engel... die we vorig jaar in de, de studio hebben gehad. Dat was in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van maart van 2025. Toen is hij hier uh, samen geweest met... Uh, nou, ben ik even zijn naam uh, kwijt... maar uh, hij uh, was er niet alleen in ieder geval. Uh, en dat, uh, ja, dat wat tweetal heeft toen het een en ander achtergelaten... Uh, wat uh, betreft het album wat Engel uit had gebracht. Liedjes in mineur. En... Nou ja, een beetje de teneur van dat, uh, nou ja, teneur. In ieder geval, er zitten bepaalde overeenkomsten met dat album wat uh, Just heeft uitgebracht. Een van de tracks die erop staat is All Fucked Up samen met Engel. Ben niet bij te horen. Ben aan het kauwen op de. Waarom die mensen hier zo blij van worden Mijn glas is meer dan half leeg, de tent stampers is vol En alles meurt naar zweet en alcohol Maar de stemming zit erin hoor, hey. tenminste met je mij niet bent De avond is nog jong, dat zie ik als het ben. Ik wilde eigenlijk op tijd naar bed En ineens is daar dan toch weer die beslissing waar je spijt van hebt In een splitsack, weer midden in de gekte Omringd door historie, gekidnapt door ellende En ik wist het van tevoren, ik vind er echt geen reet aan Toch ben ik weer de pop op een avond die nergens heen gaat De enige gewone die nog over is ben ik die vreemde vogel die niet lekker in de olie zit Ik hoor ze schreeuwen dat het stil is aan de overkant Maar als dat echt zo was, dan had ik gisteren al de boot gepakt kid in the corner Kinootjes. Ja, op het bonnetje is prima Yes, dankjewel Zit in mijn eentje aan de tafel met een wijntje vol ben aan het kouwen op een handje tijgenootjes, daar is vrij daarvoor. Iets te letterlijk, dik in de vinger. Fuck, als je vraagt op het gaat, dan zit ik hier heerlijk. Lig geïrriteerd om geen enkele reden. De avond is nog jong en in mijn hoofd ben ik dat ook gebleven. Eén het toch het is een beetje gênant. Met twee keer zo oud als de rest, en dat weten ze van me. Zie, ik drink te veel en minderen vind ik lastig. Maar ik heb geen vrouw en kinderen op mijn wacht. Nee, prima excuus voor dat stuk in mijn kraag, hetzelfde graag. Op maandag is deze sukkel weer ga, weer hetzelfde liedje. Ben dat overslaande plaatje En veel te zwak om het stof van de naald te blazen Ik kijk glazig en zit in de hoek En als je vraagt hoe het gaat Ja, dan zit ik goed Hoe Of you. was dat één iemand die ik ken in de muziekwereld, maar zelf geen muziek speelt, dat is Sander. En die is min of meer een van de, de programmeurs van het Uit je Bak festival. En die zat op een gegeven moment bij mij te luisteren van, nou die Jules Willems, die wil ik wel eh, boeken voor Uit je Bak. En zo geschiedde 2025 was het jaar dat Jules Willems daar eh, zat of stond op een van de podia van het Uit je Bak festival in Kastrigum. En dat is wel uh, was wel een aardige opsteker dat wij dus ook nog een bijdrage leveren aan een festival. Eh, daarvoor hoorde je All Fucked Up van Just Samen met Engel. Eh, we gaan verder met Anne Blue en dat nummer dat heet Just a Little. En dat was And Blue met uh, Just A Little. Dat uh, nummer dat duurt uh, toch even best wel uh, zo'n minuut of uh, zeven. Terwijl je op de achtergrond hoort uh, dat meestal een beetje uh, aan het soundchecken is. Maar dat is wel nodig, want uh, we hebben natuurlijk straks... Uh, een, uh, een optreden van hem hier tussen 8 en 9 in onze studio. We weten even niet of het vier of zes nummers zullen gaan worden. Uh, het wordt uh, zoiets als veel muziek en weinig uh, gesproken woord. Want dat is uh, zo'n beetje het, het verhaal uh, met, uh, met dit soort optredens. En uh, we sluiten dit fijne uur ook af met een stuk muziek. Dan moet ik dan natuurlijk wel eventjes iets zoeken wat er een beetje bij past. Um, ja, wat, uh, wat kunnen we dan nog uh, daarbij bedenken? Want ik zit nu al heel erg uh, veel uh, te, te, te kletsen. Dus, zodat de tijd voor een single of een nummer wat ik uh, wilde laten horen... Uh, in één keer gewoon verdwenen is. Als sneeuw voor de zon. Ja, dat krijg je ervan als je op een gegeven moment een beetje te lang aan het woord uh, bent. Nou, dan uh, gaan we dat uh, ook een beetje drastisch inkorten uh, met, uh, met een nummer. En uh, oh, dat is misschien wel goed, die hebben we vorige week laten horen. Uh, de meeste de de recente single van Newland. dat nummer dat heet Something About You.